Jobboot met het NOS-journaal. De Oekraïense premier, Jat-premier lag al enige tijd onder vuur... omdat hij volgens een meerderheid in het Oekraïense parlement... onvoldoende doet tegen de corruptie in het land. Onlangs overleefde Yatzenjoek maar net een motie van wantrouwen. De premier heeft nu zelf zijn vertrek aangekondigd. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Op Urk is een grote zoekactie aan de gang naar een jongen van 17. Hij wordt sinds vrijdagnacht na een feest op een boot vermist. Gisterochtend werd bij een van de boten zijn jas gevonden. Duikers van de brandweer hebben in het water gezocht, maar zonder resultaat. Ook de politie heeft met een helikopter te vergeefs naar de jongen gezocht. Tientallen familieleden, vrienden en buurtgenoten doen mee aan de zoekactie. Ze doorzoeken onder meer woningen in een nieuwbouwwijk en kammen een bos bij Urk uit. In Den Haag zijn tientallen mensen opgepakt bij een demonstratie van de Duitse anti-islambeweging Pegida. Het zijn tegendemonstranten die zijn aangehouden omdat ze de orde dreigden te verstoren. Ruim 100 Pegida-aanhangers demonstreren met een tocht door het centrum van Den Haag. Verschillende groepjes tegendemonstranten wilden de Pegida bijeenkomst verstoren. Om opstootjes te voorkomen is er veel politie op de been.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 In de Eredivisie heeft Herenveen een gevoelige tik uitgedeeld aan AZ. De ploeg van trainer Foppe de Haan versloeg de Alkmaarders met 4-2. Het weer zonnige periode met geregeld stapelwolken. Het blijft overal droog. Temperatuur 11 graden op de Wadden. Tot lokaal 17 in het zuidoosten van het land. Mooi geoverwegend zonnig. In het zuiden wordt het mogelijk een graad of 19. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zondag. in anyone. Kijk hoe snel haar kor op zijn plek is. Ja, dankjewel. De dit uit de heetlijsten van dit moment. Je Lipa en Be The One. Welkom terug bij Zandvoort op zondag uur 3 Met daarin de volgende onderwerpen.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 They make a love all night. Push it up, day down, and then between Oh, I really wanna know what do you mean?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 Wat je bedoelt? Ja, ja dat, dat Justin Bieber dat hij een leuke muziek maakt. Ja, mooi hè? He? Is het veel beter geworden. Ik vond dat vroeger, joh. Ik vond het walgelijk. vreselijk. Ja, ik doe het, is het wel ook leuk. nooit te draaien, hoor. Dus, uh... Nee, uh, schaamde bedankt. <laughs> maar bij deze gedraaid. Het de is van Justin Bieber. Jij hebt uh, even wat anders over een uh, ingezonden brief. En dat gaat weer over Wim Peters. Leg ja, uit. Ja, Wim Peters, die heeft vorige week een uh, bericht doen uitgaan dat Zandvoort. die moet zijn naam maar veranderen in Amsterdam Beach. Want dat zou goed zijn voor de Zandvoortse economie.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 Tot zover dit, dit nieuws bij, bij CFM. Ja, ik denk dat we inmiddels de eindstanden hebben van, van de wedstrijd. Het staat nog niet aangegeven, maar ja, het is 18 over. Dus en Albert-Jan is, ja? Albert is, is altijd voor FC Groningen. Ja, die is voor FC Groningen. Ja, onbegrijpelijk. FC Groningen, De Graafschap, 3 tegen 1. Ja, dat zal wel en, FC Utrecht tegen NEC, 3 tegen 1. Nou, we zien hem zo dadelijk, hè? want hij is weer terug. Ja. Hij is uh, om een uurtje van half een is weer uh, in Nederland geland. Collega Albert-Jan Vos. Nou, dus volgende week welkom terug die... Albert-Jan. Ja, welkom terug. volgende week heb jij vrij en het is mooi weer. En dan zit jij lekker op strand en dan zit dit lekker binnen hier. Ja, ik uh, kan het niet overnemen. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Kort. Zullen we een echte ja, een gouden oude gaan draaien? Dat durf je ook bijna niet meer te draaien, dit soort muziek. Maar het is wel leuk hè, om een keer te doen. Oh, leuk. Dit, dit, dit. Oh. Dit. Oh. Geweldig. Oh, zo fout. snel. Nou, foute vier en een half een minuut ga je nu krijgen. <laughs> Hier is Hadaway, hè. What is Love? Wacht jij nog een beetje uit uh, welke tijd uh, deze muziek komt. Dat is een wein, beetje mijn heel, tijd, ja. Heel tijdje geleden, hoor. Heel tijdje geleden. Ik weet nu wel dat ik bij het sticky zat. Ja? En, uh, dat sticky was ook het ook nog, he? Ja, ja, ja. ja dat moest dan later weer een andere naam krijgen. Ja. activiteitencentrum Zandvoort. Want ja, er kwamen wat mensen van buiten. Die vonden die naam It's sticky maar niks. Maar ja, wij, wij noemden het nog steeds sticky, maar goed. En het was uit deze tijd dat ik daar de uh, Disney was. Ja, 1993. Ja, dat kan wel kloppen, ja. En toen heb jij daar uh, gedjaits. Ja, ik ben Laat naar, het uh, ja, dat heb ik gedaan. Ik was daar uh, presentator voor de danswedstrijden. En ik was uh, de juryering voor uh, de zangwedstrijden die er dan waren. En uh, we gingen dan af en toe nog dingen doen zoals droppings en al soort leuke dingen. Oké, okay, nou helemaal goed. En dat was druk. Ja, ja, ja, gezellig hè. He? He? Weet je wie ook uit die tijd kwam? Dat was uh, Dr. Alban en uh, ja. Sing Halleluja. Ja. Was, uh, was diezelfde tijd? Sing halleluja. Ja, maar die gaan we nou niet draaien, hoor. Oh, oh, Wel Chris Kappen. Zandvoort. Zandvoort. Oh, Zandvoort. Ja, ja daar zitten we in. Zandvoort. Zandvoort Volgens mij gaat het niet helemaal goed. Maar goed, hier is de beloofde singer van Chris Kappen... en een Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear.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 We draaien hem gisteren ook bij Zandvoort op zaterdag. Deze is een zonnige, heerlijke plaat van Chris Kep. een Englishman in New York. Uiteraard naar het origineel van die oude single van Sting, hè. Een Englishman in New York die ook in diverse andere remixes is uitgebracht. Waaronder de hardcore remix. Of ja. staat die niet, Cor? Ja, die heb ik ook. De hardcore remix. Ja, die draai je nooit in, dit, dit programma. Nee, precies. Het is vier voor half vijf. Heb je een, een aantal politieberichten voor ons?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 Nou die radio aan, Wat dadelijk ja, het gedicht van de dag. Die mag je echt niet gaan missen hoor. Hey. Het gedicht over uh, onze hertjes uh, in uh, de Amsterdamse waterleiding duiden. is juist, de zin van Baksvis en making your mind up. Ja, en dan ga ik er naar plaat rijden voor onze Amsterdamse vrienden. Ja, we zullen hem zo meteen wel weer horen hoor, deze plaat. Tina Martin is hier en jij liet mij vallen. Ik zag je daar lopen, jij was alleen, jouw trots.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 het me boos dat je niet voor me koos. Ik dacht alweer oh, al.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 Nou, je blieft, zeg je nou, alsjeblieft, zeg. Tino Martin en uh, jij liet mij vallen. Ja, zo dadelijk om kwart voor vijf gaat hij beginnen. De voetbalwedstrijd FC Twente tegen Feyenoord. En uh, na dit plaatje krijg je het gedicht van de dag. I'll crawl through the desert on my hands and knees. Rehearsing my pretty please Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded.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 Hij is mooi, Koor. Dank je wel. Ik schiet helemaal vol. Ja, nee, ik ook. Ik ook. Wanneer is die in boekvorm verkrijgbaar, deze? Nou ja, dit zijn mijn eerste pogingen voor dichter. De eerste pogingen. Ja, nou ja, om vier uur s'nachts. Ja, dan krijg ik ineens inspiratie. Echt waar? Om dan vier uur s'nachts. Weet ja. je wel, van laat ik eens een gedichtje gaan maken. Ja, ja, ja dat zou kunnen natuurlijk, hè. Ja, vier uur s'nachts. Dankjewel en we hopen nog meer gedichten van jou binnenkort te kunnen brengen op ja, de zaterdag en zondag. Ik ga het best doen. Dus stuur ze gewoon in redactie CFM Dat geldt ook voor jou. Kort. <laughs> redactie CFM Sanvoort.nl voor de gedichten. Ze zijn welkom.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 Dat is wel de bedoeling, ja. Toch? Want we gaan weer uh, beginnen met uh, het programma ZFM Oud wordt, wat dan Nostalgisch wordt gaat heten. Oké. Okay. En dat ligt een beetje aan uh, Pieter Joustra. Pieter moet nog met een datum komen wanneer hij ja. wil beginnen. En dat is op uh, zaterdagmiddag tussen uh, 12 en ja, 1? Ja, ja, klopt. Naar GMC dus? Ja, dat ja, is uh, Ja, ja. ja, ja. Um, wat wilde ik... Uh, oh ja, ik weet nog weer waar ik naartoe wilde. Jij bent uh, ingevallen voor uh, collega Vos. Ja. En ik hoop niet dat hij uh, nu luistert, want alhoewel...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 Een uurtje of vier volgens mij. Ja, dat is ook... Zoiets. Dat is heel vroeg. Ja, en dat duurt dan maar, maar dat vind ik al wel jammer, dat duurt dan maar tot twee uur. En ik denk Ja, twee uur. En dan ben jij net je bed en uit. Ben je net je bed uit. uit. En, uh, nou, om half tien is er een demonstratie van uh, oefeningstaald spieren hè, van, uh, van OSS. Dat is ook altijd leuk om te doen. En er is een rebuswedstrijd, die kun je dan inleveren op het uh, muziekpaviljoen op het Raadhuisplein.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 Most every day. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, the made a mother in Hollywood. I put them in